onderminister van Buitenlandse Zaken... dat het Libische leger de verovering van Misrata... zal overlaten aan Gaddafi getrouwe stammen. Hij waarschuwde dat die minder hun best zullen doen... om burgerslachtoffers te voorkomen. Misrata is de enige stad in het westen van Libië... die in handen is van de opstandelingen. Minister Leers voor Immigratie en Asiel... vindt dat hij Geert Wilders vroeger heeft gedemoniseerd. Ik kende hem niet persoonlijk... maar hij blijkt een plezierige en betrouwbare vent... al dus Leers in het AD...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 Allochtoon. Frankrijk wil meer mogelijkheden om tijdelijk grenscontroles in te stellen. Bijvoorbeeld als de controle aan de buitengrenzen van de EU faalt. Aanleiding is de stroom Tunesiërs die via Italië en met een tijdelijk Italiaanse verblijfsvergunning Frankrijk is binnengekomen. Op grond van het Schengenverdrag verdrag mogen landen alleen grenscontroles instellen als dat nodig is voor hun veiligheid.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 Zandvoort. Zandvoort. Zon, zee, strand. Wanneer het lekker. Het zaakje klaar op oh. vijf uur morgens is het heel stel al in de weer. Ze gaan naar het spaartje hoor. En Paadie zegt ja, het verkeer.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 mijn grootvader maar. had daar een, een, een paar huizen. Dat was onder andere. Hoor, nog niet. Ja, we zijn er wel, maar heel zachtjes hoor, maar goed. Nou, dan gaan dus we... jullie, jullie zijn er heel zachtjes, maar dat uh, komt wel goed. Gaan we gaan iets harder praten, dames en heren, en onze excuses, maar eh, beneden in onze kelder, ons centraal zenuwcentrum, daar ging iets mis met geluid, maar we gaan het even terughalen. We waren bezig met Bob Gansler, de eerste vestiging van de smederij Gansler aan de Haltestraat. Bob, vertel even opnieuw.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 En uh, ja, daar heeft hij tot 42 heeft hij gewerkt. En toen is de smederij afgebroken. Alles aan de boulevard ging Alles plaats. is uh, tot uh, goed 200 meter uh, vanaf, de, vanaf de kustlijn. Met de voet van de reep naar is alles afgebroken. En daar viel dus de werkplaats ook onder. Want het enige deelte van de straat... laten we maar zeggen schuin tegenover hem, is blijven staan...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 en toen hebben we een soort bus gemaakt... waar die draad doorheen liep. En dan stond want te draaien... en dan werd hij zo omhoog gestuurd. En dan kwam hij ook oh, kijken op straat. Ja, jongens, hij is er bovenuit. Nou, en dan werd hij twee of drie keer heen en weer gehaald... en dan was er schoort gevecht. We gaan weer terug naar de smederij, Bob. Wanneer ben jij in de zaak gekomen? <laughs> ik ben zelf in de zaak gekomen in 1953. Ja, en wat, wat moest je toen, doen? Uh, ja, want ik moest in dienst... en in die tussentijd dat ik in dienst moest... dat was in, uh, in maart 1953...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 Hou hem, de... hou hem in ere. En nog één, nog eigenlijk één dame heb ik nog. In okay. Die woont op de Rijerstraat. Dan ga we ik nog gaan... wel even de gijzer doen. <laughs> we gaan even naar de muziek weer. Ja, dit hebben we niet meer in Zandvoort. Kermisklanten. <laughs>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 Al de luikjes zitten. Maar we kijken ook het haantje. Uh, het schip van het raadhuis. wat uh, door Pieter Geer gemaakt is. Uh, dat hebben we ook in de werkplaats gehad. Toen wij maar, het, even. het schip in het raadhuis? Ja, het schip van het raadhuis. Dat wat bovenop het raadhuis staat. Dat noem je het Die schip. Die van. Dat is een schip. Oké. Okay. Dat is een schip. Dat is een driemaster. Is me nooit opgevallen. Nee, zie, want dat is het vaak. Je loopt door een dorp heen en er zijn zoveel mooie dingen. Uh, punten eigenlijk.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 Wij wensen u, Rob Harms, bedankt voor de techniek. Graag gedaan. Sjors eh, van Dam, bedankt voor de knoppen en de draden. Een kort die ergens in Terschelling zit met de lauwers, de redboot, die op dit moment wordt eh, gebracht naar een museum. Wij allen eh, wensen u zeer prettige paasdagen. Geniet van de zon, geniet van elkaar, maak geen ruzie. En eh, we zien u graag weer terug de volgende keer.